Ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. In de Randstad vielen bij Amsterdam op de A10. Tussen Watergaansmeer en draai 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht bij Oud-Zuid vanwege een ongeluk. A28 Zolle Amersfoort bij Amersfoort 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Oh, pick yourself up. Don't blame the world. So you've screwed up. We're gonna be okay. Now call your boyfriend and apologize. You pushed him pretty. you lucked out, finally And all this time, all this time, you've had it in you, you just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 Dan heb je een plu nodig als je naar het circuitpark Zalvoort toe gaat Italia voort met glimmende Ferraris Ja, door de regen dan Ze hebben niet zo ontzettend gepoetst. dat ze in één keer op glimmen Nou ja, dat zou wel, wel maar... In ieder geval uh, hou de rekening mee als je morgen naar het circuitpark Zalvoort toe gaat He, Het gaat regenen morgen www.meteopagina.nl Hou het weer in de gaten Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM, zet je radio in het zand Dit is ZFM Zandvoort, Zandvoort. Ik heb nog helemaal niks gedaan vandaag Alleen om Een één boterham gegeten En nu is het half vijf, weer wat hou vast in mijn lijf. En mijn god, wat gleed de tijd vandaag, als in een droom voel ik me low on. De hele wereld gaat zo traag, zelfs de telefoon is niet helemaal op toon.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 Uh, ik moet zeggen, het gaat bijzonder wel. Uh, dank je vrienden voor de belangstelling trouwens. Uh, waar uh, verblijft u momenteel? Ik vaar uh, momenteel uh, met vrienden door de, uh, de haven van Port Grimo. En dat is vlakbij uh, Saint-Tropez als ik het wel heb? Vlakbij Saint-Tropez, ook bekend van uh, Villafelder of enzovoort. Maar uh, kijk, iedereen heeft hier wel een rol maar, maar het, het is een soort klein Venetië en uh, het is echt fantastisch. En uh, uh, wat hebben dus al? We hebben met elkaar een week uh, niet uh, gesproken. Uh, wat is de afgelopen week nog veel gebeurd? Uh, Grimo, laat staan Zandtgepe. Uh, er zijn bijzonder veel dingen gebeurd, uh, voornamelijk de zon heeft geschenen, uh, het heeft niet te hard gewaaid. Het eten smaakte voortreffelijk en de Chardonnay heeft rijkelijk gevloeid. En uh, ik heb begrepen dat de, Chardonnay, de prijzen van de Chardonnay dit jaar best wel meevallen eigenlijk. Nou, uh, zoals u zelf weet meneer Oudjan, waar uh, zijn wij geweest, uh, u kunt dat zelf onderschrijven,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 Het uh, is nu, ik, met een heel klein wier denk ik dat het toch wel rond de 30 graden is. 30 graden. Smeert u zich wel goed in, meneer De Visser? Jawel, uh, uh, ja, pa. <laughs> ja, pa. <laughs> oh, nee, hè. <laughs> <laughs> Zowel het water is blauw en de zon is, de, de zon is uh, nou, die zee want het is, de lucht is blauw. Het is, uh, ja, het is uh, heel erg prettig te blijven op dit moment. En Frank, Frank, Frank, ik heb nog even een vraag. Vorige week had je bezoek van Albert-Jan Vos. Die tegenover mij zit. En ik heb net over temperatuur van 25 en de 30 graden en heel veel zon. En dan valt het mij op dat hij helemaal niet echt, echt bruin is geworden. Hoe heb je mij uit de zon kunnen houden? Uh, het is inderdaad vrij moeilijk, maar hij heeft een, uh, een zonnebeschermingsfactor gevonden, ergens van 200. 200? Oké. Okay. <laughs> hij, hij is één plekje vergeten en dan is je zo godschuldig. <laughs> <laughs> <laughs> het het, ik ben bent goed geïnformeerd, <laughs> meneer De Visser. Ja. Wil je er een beetje zijno van? <laughs> <laughs> nou, het is zo, zo lekker hier. Dus ik kan het iedereen aanraden. Uh, uh, hebt u toevallig nog wat, o links en rechts nog wat oestertjes gevonden? Uh, We hebben zeker een oestertje gevonden gezien en, en genuttigd. Oh, okay. Maar uh, niet, niet zoals met uh, Albert Jan natuurlijk. Uh, die was zo uh, gulzig uh, met die oesters. Er was natuurlijk dus niet zo veel meer over in het Westenland. Nee, die, die zijn ook een week dichtgegaan van de opbrengst die ze toen ah, hadden. Yeah. <laughs>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 Aujourd'hui le prestige, elle répond toujours Du nom de Robespierre, pas franc, pense Celle du vieil Hugo tenant de son exil Des enfants de cinq ans travaillant dans les mines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 Finissent pas tes artistes prophètes de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma forance Leur voix se multiplie à n'en plus faire aucune. Qu celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs. En remplissant l'histoire et ses fausses communes Que je chante à jamais, celle des travailleurs Ma France je zou er bijna van gaan, shell de boelen op het jou van deze muziek. En heet dat, hè? Petank, inderdaad. Nee, dat zeg dat wel heel erg goed. We het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal bij sigo dan ga je naar kanaal 40. Jim Cross of the Stop Force Radio and the bad bad Leroy Brown.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 Lieve kop van Mike Kom dan snel eens langs om hem te, met hem te gaan wandelen En verder kennis met hem te maken En daarvoor moet u zijn bij DierentHuis Kennemerland, Keesomstraat 5 Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur De telefoon is te bereiken onder telefoonnummer 571-3888 571-3888 Of op de website www.dierenhuiskennemerland.nl. Zorg dat u Mike een mooi thuis kunt geven Ga naar dierenhuis Voor alle leuke dieren die daar te vinden zijn Ofwel het dier van de week Van deze wijk en dan hadden we Mike over Mike. She's <mik>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 Yo soy canela, tú sabes que yo soy de las nenas. Het is jammer dat de zijn nog niet werken in de studio van CFM. Anders zag je collega albert Vos Vossel kijken bij deze plaat. Wat is dit nou? Dat is gewoon lekkere muziek is de Euro Breakdown. Dit lijst van CFM die je elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoort. Gepresenteerd door Jos van Alvast een verrassing. Ja. Over vier weken wordt hij gepresenteerd door Andor Zandbergen. Hij is weer terug. Ga je het samen doen? Voortaan met Sjoerds? Nee. Nee. Alleen maar over vier weken. Gewoon een keertje om weer... Wat leuk. Takata hoor je. Lekker plaatje. Goed, uh, mag ik weer een berichtje doen ja, of bouw uh, je het gelijk door? Nee, is goed. Uh, ik zei het al aan het begin van dit uur. De inschrijving voor, en dat, dat betreft uh, golf, want de inschrijving voor de 12 e Zandvoorts Open op de Kennemer Golf Country Club staat uh, op het moment van beginnen. Want alle Zandvoortse golfers worden op de Kennemer Golf Club Country Club uitgenodigd voor de jaarlijkse Zandvoorts Open op maandag 23 juli. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor golfers die permanent in Zandvoort wonen. De wedstrijd vormen is 18-Hol stableford met een shotgun. Dat betekent dat iedereen tegelijk start om 11 uur.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 Komen. Ja, zeker. Gewoon uh, lekker inschrijven en meedoen, hè? Met Colvin. Hmm. Maar dat is een heerlijke kans om uh, een keer op de van in Col Colvin Country Club te Dat bedoel spelen. ik. Nou, dat is mooi als je daar mag spelen. Volgend jaar weer uh, KLM Open trouwens, daar. Ja, ja, klopt. Kijk, kijk, kijk. Daar vreugels nu op. En vreugels op de muziek van Liliana Not Fair. Znambaar van de zon schijnt. Dus pak je radio, ben naar strand en zet hem op 106.9. 106.9. ZFM. 24 uur per dag hete zomerhits. Oké. Okay. Okay. Sí. Sí. Sí. quiero rayos de sur, tumbados en la arena y ver cómo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 Net als in de film Wat wil hij dan hè? wat wil hij dan Net als in de film, ik wil het De muziek van Toontel, lager Net, Net als in de film, de ik, film. Wil ik wil het. het En daarmee is het uh, kwart voor vijf geweest En je weet het he, luisteraar van Zandvoort op Zaterdag Tijd voor het gedicht Willen van de week En deze week gaat het over vakantie, vakantie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 The clouds my mind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 New York City. Do, do, do, do, do. It's We are going on a summer holiday. We're going to London and New York City. Do, do. ...en dat was Duran Duran en uh, The Reflex... ...eens even kijken, mijn collega Rudy is inmiddels ja. aanschoven... Goedemiddag. ...goedemiddag Rudy, goedemiddag Welkom.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 Rita Young, Rita Young, van? ik hoop ze zo goed, ui goed uit. Rita Young, wij rekenen het goed. Um, zij is zangeres en uh, ze heeft een nieuwe single uit en daar gaan we even mee babbelen. Helemaal leuk, staat dadelijk tussen 5 en 7 bij CFM. Ik wens je heel veel plezier, Rudy. Ja, dankjewel. Oké, okay. Albert-Jan, het zit erop. Het zit er weer op? Ja, ja we gaan weer... nog voetbal ook vanavond. Ja, maar dat is heel relaxed. We kunnen naar nou relaxed naar kijken, Spanje tegen Frankrijk. Ah, Oké. Okay. En uh, gewoon lekker avondje voetbal. Eh? Lekker rustig, geen spanning, geen stress. Goed, we gaan nabespreken en volgende week... Uh, dus zijn we weer, en ja, dan zijn we er weer. Tussen 2, 5. Ja, op, dan zijn we er weer. En dat is we weer een genoegen. Bedankt voor het luisteren En graag tot volgende week. Dag staan doei.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 Minister Schippers is ontevreden over het experiment met het vrijgeven van tandartstarieven. De prijzen zijn zoveel gestegen dat ze overweegt het experiment stop te zetten. Uit een onderzoek blijkt dat de tarieven in het eerste kwartaal van dit jaar met een kleine 10% zijn gestegen. Ook kunnen patiënten bijna nooit bij een andere tandarts terecht als ze een deel van de behandeling daar willen laten doen. Minister Schippers is daar niet blij mee. Ze had juist verwacht dat prijzen zouden dalen en dat mensen meer keuzevrijheid zouden krijgen. Als de prijzen eind dit jaar niet tot een acceptabele Niveau zijn gedaald, Beëindigde minister het experiment. De bedoeling was dat het drie jaar zou duren. Bij woningen in Rijnsburg zijn vannacht na een brand mogelijk asbestdeeltjes terecht gekomen. Daarom mogen bewoners van zo'n 40 huizen niet door hun voordeur naar buiten. Ze hebben van de gemeente Katwijk het advies gekregen om hun voortuinen te mijden en niets aan te raken. Vannacht brandde een oud-schurencomplex in Rijnsburg af waarin het kankerverwekkende asbest was verwerkt. De deskundigen bekijken vandaag wat er verder moet gebeuren. Een hoogleraar van de Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat weg omdat hij gesjoemeld heeft met onderzoeksgegevens. Hij nam zelf ontslag toen een collega twijfelde aan de betrouwbaarheid van de onderzoeken. Uit onderzoek van de integriteitscommissie van de Erasmus Universiteit blijkt dat de hoogleraar twee artikelen heeft gepubliceerd met onwaarschijnlijke resultaten. De data bleken niet meer beschikbaar om te controleren. De resultaten van Promovendi die door, door de professor werden begeleid worden niet in twijfel getrokken. Het weer? Wisselend bewolkt en vooral in het noorden en oosten. Enkele buien met kans op onweer. Het wordt ongeveer.